Middernacht, het is nu woensdag 3 augustus. Onderduift Nederwit met het NOS-journaal. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken roept de Syrische ambassadeur op het matje. Bij het geweld in het land zouden de afgelopen dagen zo'n 140 opstandelingen door regeringstroepen zijn gedood. Rosenthal noemt het geweld tegen vreedzame demonstranten vreed en verwerpelijk. Nederland is niet van plan om de ambassadeur in Damascus terug te roepen, zoals Italië eerder wel deed. President Obama heeft de wet ondertekend waardoor de VS geld kan blijven lenen. Na het Huis van Afgevaardigden ging vanavond ook de Senaatakkoord met de wet. Het schuldenplafond kan nu worden verhoogd, maar er wordt ook fors bezuinigd. Obama noemde het akkoord een eerste stap. Volgens hem moet het congres nu gaan werken aan een plan voor economische groei, maar daarin ook een belastingverhoging voor de rijken. Op Wall Street is de Dow Jones-index 2,2 lager gesloten. Het akkoord over het schuldenplafond in de VS stelde beleggers in New York niet gerust. Ook in Europa sloten de beurzen lager. Zo sloot de Amsterdamse AEX-index op 320 punten... de laagste stand sinds 1 september vorig jaar. Een asielzoeker in echt heeft zichzelf in het plaatselijke asielzoekerscentrum in brand gestoken. Wie de man is en waar hij vandaan komt... wil het centrale Orgaan Opvang Asielzoekers niet zeggen. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis van Aken. De NAVO stuurt extra troepen naar Kosovo... vanwege de opgelopen spanningen aan de grens met Servië. Vorige week wilden Kosovaarse agenten twee grensposten innemen... omdat die door de Serviërs zouden worden gebruikt voor smokkel. Dat leidde tot een golf van geweld. Om de onrust te beteugelen wordt de NAVO-vredesmacht in Kosovo... met 700 militairen uitgebreid. In de Saoedische havenstad Jeddah moet een toren worden gebouwd van meer dan een kilometer hoog. Dat is zo'n 200 meter hoger dan het gebouw dat nu het hoogste ter wereld is, de Burj Khalifa-toren in Dubai. In de nieuwe wolkenkrabber komen kantoren, een hotel en luxe appartementen. En dan het weer. Vannacht blijft het nog lang warm buiten. Overdag toenemende bewolking, gevolgd door regen en onweer. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, NCRV. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Colette van der Ven. Welkom in het huis van de maan waar de zomer zomerhoogtij viert. We laten u de mooiste gesprekken van het afgelopen seizoen horen... en hebben elke vrijdagnacht een bijzondere uitzending anderhalf uur radio gemaakt door één hoofdgast... zonder tussenkomst van een presentator of reportages. En komende vrijdag is dat Agnes Jongerius. Tot besluit volgt dan het lievelingsconcert van in dit geval de gastvrouw. U kunt het allemaal nalezen op kazaluna.ncv.nl. Maar eerst wil ik u iets vragen. Heeft u wel eens een ongelooflijk groot risico genomen? Geld uitgeleend zonder garantie dat u het terug zou krijgen... Doldriest gaan overnachten bij een volstrekt onbekende. Uw huis, werk of relatie opgezegd zonder uitzicht op iets nieuws? Bel ons op 0800-1121 of mail naar kazaluna of Twitter via hashtag Kazaluna. En dat kunt u nu allemaal al doen. Ik vraag het omdat het aansluit bij het gesprek dat we u nu gaan laten horen... Een gesprek dat Lex Bolmeijer vorig jaar december voerde... met de econoom en filosoof Lisbeth Noordegraaf. Misschien heeft u vandaag het nieuws gevolgd. De ene financiële crisis is nog maar net ondervangen, Amerika. Of de volgende dient zich alweer aan, Spanje. Ook toen al ging het over de crisis. Lex spreekt met Lisbeth Noordegraaf over ons economisch systeem... dat niet zonder risico is. Over het leven dat nu eenmaal onzeker is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 Ja, Daarom zijn we ook willen, niet zo interessant. Willen, willen, willen we liever ook niet zien natuurlijk. Maar willen we liever ook niet zien. En die Hoeft, hebben we ook helemaal niet nodig. Ja, Hoefen we ook ja, niet te ja, zien. Ja, ja. Uh, en in crisistijd was wordt, wordt dat opeens interessant hoe de macht verdeeld is. En wie het voor het zeggen heeft. En ja. wat, er, uh, want, wat er gezegd want, wordt. Want wie is verantwoordelijk voor de crisis? Uh, is, is dat de vraag? Nou, nee, nee, nee. Nee, dat is zo bedoelde ik ja. het niet trouwens. Maar, maar dan...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 een veronderstelling is die, die heel duidelijk is... namelijk de mens handelt uh, omdat hij zoveel mogelijk wil verdienen... is voor de ander een vraag. Handelt de mens wel omdat hij zoveel mogelijk hmm. wil verdienen... of handelt die mens toevallig omdat hij zich op een economisch terrein bevindt... Waar, uh, waarin de norm is zoveel mogelijk verdienen? Hij hmm, past zich aan o, o, zolang hij als uh, economie, economische mens wordt uh, gezien...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 Uh, en dat maakt het zo moeilijk om uit, om uit een crisis is... te ontsnappen. Zeker deze, daarom duurde het misschien ja. ook zo lang hè, traag, het economisch ja. herstel. Dat zou dus daar aan de taal die ze bezig te wijten kunnen zijn. Um, is er een oplossing voor? Voor mensen als nee. Noordwelling, moeten ze andere... Oh, hè? Nou, ik, een van mijn dingen die uit het promotieonderzoek kwam was dat, uh, dat er dus te veel wordt ingezet op de taal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 Uh, dat moet bij die economen <laughs> toch ook wel gedacht hebben. Van, nou, de waarheid bestaat misschien, uh, ja. bestaat misschien, uh, bestaat misschien Zul Je Zullen het niet. een beetje gaan relativeren. Ja. Ja. Is er iets wat jou onzeker maakt? Oh Ja hoor. <laughs> <laughs> uh, ja. Ik heb niet... Uh, of ik heel veel last heb van onzekerheid...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 Uh, Wat een kracht, zeg. Ja, ja waar dat hebben ze, was. Uh, ja, waar hebben zij dan die kracht vandaan gehaald? Ja, het, het zijn ja, ik denk gewoon hele sterke mensen die, die ook hun verdriet op dat moment ruimte konden geven. En dat ook van andere mensen konden doen. En dat vond ik zo'n. Ja, was voor mij ook een openbaring dat je dat kon doen op een moment in, in zo'n crisissituatie. Uh, ja. zo crisis dus zo ben, zo ben ik daar toen uh, doorheen gegaan.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 Um, en dan, dan diversiteit inderdaad ook in de zin van mensen... die vanuit verschillende disciplines kijken. Niet alleen diversiteit ja. van zoveel mannen en zoveel vrouwen. Diversiteit van welke blik op de wereld uh, heb je. Dat lijkt me een heel mooi appel. Ja. En, en, en, en dan te bedenken dat we je, um, Lisbeth Noordengraaf... eigenlijk ook hadden uitgenodigd om nog eens te praten over de euro. Ja. Over crisis gesproken. Ja. Het is nu acht minuten over half week. We nog vrij vijf minuten om over de, euro, om de ja. euro er doorheen ja. te slepen. Ja wat niet gaat lukken. Er ging erover in uh, Nieuwsuur. Nou, traditionele nieuwsjaars- of oudejaarsreceptie van de ondernemers. Iedereen bij elkaar. minister van Financiën, nou, een paar CEO's en economen. En ze hebben een aantal vragen voorgelegd. Wij halen daar even eentje uit ja. over um, de euro. Jawel, <laughs> absoluut. De euro, blijft, de euro blijft gewoon bestaan. Dat is ook van enorm groot belang, juist voor Nederland ook. Met onze enorme exportpositie. Maar ik denk dat je twee soorten euro's krijgt. Je krijgt een knoflook-euro die wat zwakker is...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 Maar we zijn die euro weer minister. aan het oppoetsen. En in de tweede helft van 2011 gaat die weer glanzen, meer dan ooit. <lacht> ja, dat, dat was dus de minister. Ja. Is de jager? Ja. Gaat weer de euro gaat glanzen. Ja. We hebben ook uh, windjes gehoord. Harry Mens zat erbij. Ja. Loek Hermans. Nou, allemaal uh, gaat goed met de euro. Ja, ja, het gaat helemaal goed ja, komen. Ja, ja. Wat denk jij?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 En na één uur praat ik graag met u verder. Heeft u wel eens een ongelooflijk groot risico genomen? Wel eens geld uitgeleend zonder garantie dat u het terug zou krijgen? Doldries gaan overnachten bij een volstrekt inbekende? Uw huis, werk of relatie opgezegd zonder uitzicht op iets nieuws? Bel ons op 0800 1121 of mail naar kazaluna-apenstaartje-ncrv.nl Twitteren kan ook via hashtag kazaluna. En dan zie ik, hoor ik u graag terug na het nieuws van één uur... en na de hoorspelkern van de VPRO. Tot dan. Dag.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 De hoorspelkern. Stemmen, muziek en geluiden uit de archieven van de Nederlandse Radio Unie. Met Peter tenuil. Vrijdag 21 april 1967, tweede journaal om 10 minuten over 1 via Hilversum 1. Luisteraars, Goedemiddag. U heeft het in het nieuws kunnen horen. In Griekenland heeft het leger de macht in handen genomen. Commentaar erop komt uit Amsterdam van meester GBJ-Hilterman. In Griekenland zouden op 28 mei verkiezingen worden gehouden... die vrijwel zeker een groot succes zouden hebben opgeleverd... voor de 73-jarige George Papandreou... die met zijn zoon Andreas de Unie van het Centrum leidt... een partij die in 1964 bij de verkiezingen 53% van de stemmen heeft gekregen... toen aan het bewind kwam en 17 maanden wat slordig heeft geregeerd. Men kan moeilijk ontkennen dat de oude Papandreou... een bijzonder en invloedrijk volksmenner... met hoge uitgaven de populariteit van het volk zocht... maar een economische crisis heeft veroorzaakt. De koning, de jonge 26-jarige Constantijn... ...heeft Papandreou toen met een min of meer behendige manoeuvre gewipt... ...en 17 is het in Griekenland uitgelopen op een open strijd tussen de koning... ...die aan zijn kant de conservatieve partijen, de belangrijkste de ERE heeft... ...en het leger. En aan de andere kant vader en zoon Papandreou... Die politiek zeer ontvlambare Helene in heftige beweging hebben gebracht met hun slagroep Wie regeert Griekenland, het volk of de koning? en duidelijk antimonarchaal zijn geworden. De koning heeft nu de afgelopen maanden getracht de positie van de Papandreou's te ondermijnen en ze ver van de regering te houden, ondanks hun grote invloed in het parlement. En wel door eerst afsplitsingen in hun partij aan te moedigen, wat enigszins is gelukt, door het gebruik te maken van een proces over een complot van, om conservatieve officieren uit het leger te verwijderen, waarbij de jonge Andreas enigszins betrokken zijn te zijn. En tenslotte met een poging Papandreou in te kapselen in een regering van nationale concentratie, wat Papandreou heeft heeft geweigerd omdat hij naar de volle macht bleef streven. Daarop is het tactiek van de koning geworden om de algemene verkiezingen ofwel te voorkomen, in ieder geval uit te stellen of onder zo gunstig mogelijke omstandigheden te houden. En toen dat nu uiteindelijk onmogelijk bleek, zou het op 28 mei dan zover zijn. En ieder zag de heftige verkiezingsstrijd en deze verkiezingen met vrees tegemoet. Want de stemming in Griekenland was bijzonder geladen en zeer verbitterd. De aanhangers van Papandreou vrezen oneerlijke verkiezingen en zijn tegenstanders vrezen zijn overwinning. In deze gevaarlijke ontvlambare situatie heeft nu dan het leger naar het schijnt, maar in werkelijkheid zal dat toch wel de koning zijn ingegrepen. De koning en de wat behoudende krachten uit het leger hebben blijkbaar ingegrepen en wat daartoe de directe aanleiding is geweest, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar in geen geval is dit een gelukkige oplossing. De dynastie in Griekenland is al lang min of meer in opspraak en in discussie en staat lang niet meer boven partijen. Een min of meer rechtse dictatoriale regering, hoe hoezeer die ook door de strijdkrachten wordt gesteund of hoe hoezeer de wind ook door de strijdkrachten wordt uitgeoefend, dat is in Griekenland weliswaar geen uitzondering, maar het zal zeker in het land op veel weerstand stuiten, zodat enige beroering nog wel is te verwachten.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 het is zondagmiddag, eindeloos. In blokkendoos na blokkendoos zeggen ze er komt regen. De twee gaan schuilen in een portiek voor regen, en publiek. Er gaat er licht aan hier en daar, zondag al vijf, het glas staat klaar. Er worden zakjes friet gehaald, laag over buitenveldig daalt. Frans Halsema, Buiten 1969. Historisch archief band HA 929. Datum: juli-augustus, 1961. Zendgemachtigde NCRV. Omschrijving, crisis in Berlijn. Hier is Berlijn. De ochtendbladen van vandaag... publiceerden de meest afschuwelijke foto... sinds het begin van de Berlijncrisis. Die van de Vopo die gistermiddag in het Telthof kanaal een vluchteling doodschoot. De foto is daarom zo verschrikkelijk... omdat duidelijk blijkt dat aan de overzijde van het kanaal... op dat moment een overwinningsroes heerste. Men ziet Oost-Duitse journalisten die de succesvolle scherpschutter interviewen. En tevoren had men aan de westelijke zijde van het kanaal... ook al het geroep en geschreeuw gehoord van voorpoos... die hun collega geluk wenste. De vermoorde man behoorde tot de groep arbeiders... die nieuwe versperringen moesten bouwen. Toen op hem geschoten werd en hij voor zijn leven zwom... men zegt dat hij zich al op de westelijke helft bevond... gilde een van de andere arbeiders de voorpoos toe... schiet toch niet op je eigen landgenoten. Hij werd neergeslagen en weggevoerd. Hier is West-Berlijn. De stroom vluchtelingen uit de communistische oostzone... lijkt wel een perpetuum mobile. Want ze breekt geen enkel ogenblik af. Ik ben in het bekende kamp Marienvelde gaan kijken... waar op het ogenblik over de 3.500 vluchtelingen op elkaar zitten gepakt. In lange rijen grijze huizen met wat groener tussen. Huizen die men hier een jaar of negen geleden... speciaal voor vluchtelingen heeft neergezet. In de nacht waren er weer 500 vluchtelingen bijgekomen. Doorgaans komen nu een duizend per dag... Siedert jaren heeft nog nooit zoveel gevluchte mensen geteld... en daarom moesten nog ongeveer 20 andere kampen in west berlijn in gebruik worden genomen. De vluchtelingen komen uit alle kringen van de maatschappij. Er zijn dokters en ingenieurs, ambtenaren, boeren en arbeiders bij. En vrouwen. En opvallend veel kinderen van allerlei leeftijd. Tot huilende ukken met speelgoed bij zich... en zuigelingen in doeken en in kinderwagens toe. Een paar van die mensen heb ik aangeklamd. Ja, het Ich finde das noch gut bei Jungen, 19 Wochen. 19, 19 Wochen erst? Ja. Und warum sind Sie geflüchtet? Wir bekamen hier drüben zu wenig Milch. Für die Kleinen habe ich tageweise gar keine bekommen, auch für die Großen nicht. Ja. Und dann wenig Butter, Gemüse und Obst bekamen wir ja kaum. Ja. Da müsste man ja stundenlang anschauen, das konnte ich nicht. Ich bin ja. schwer beschädigt. Und die Mann ist auch mitgeflüchtet? Ja, mein was, Mann ist auch. Mein was mein ist der Mann? Bauingenieur. Oh, dann kriegt er bestimmt eine Stellung hier, was? Ach ja, das hoffen wir ja. ja. Und ihm hat man es eben auch so schwer gemacht, weil er Wirtschaftsfunktionär war, nicht? Ja. En ze konden hem niet meer verantwoorden. U hoort het. Een nog jonge vrouw met een kind van nog maar 19 weken in een kinderwagen. De vader die meegevlucht is, is ingenieur. Hij staat nu ergens in de buurt in een lange rij te wachten. Ze konden in de rode ro zone niet eens meer melk voor het kleine kind krijgen. En ook niet genoeg andere levensmiddelen. Vrije toestand in het rode paradijs. Politieke motieven spelen natuurlijk ook vaak een heel belangrijke rol. Bijvoorbeeld bij een jonge man die met vrouw en kinderen is komen vluchten. Uh, kunnen ze zeggen waarom ze gevluchtigd zijn? Ik was fernstudent, ik wilde in de partij eintreden, dat wilde ik niet. Fernstudent? Ja, fernstudent natuurlijk. So, ik bekam praktisch het studie materiaal in het ja, ja. huis. Ik ga alle 14 dagen einen dag in de ingenieurschule, met consultatie. So en niet anders ah, zou ik in de partij eintreden, omdat ik dat niet wilde. Daar ja, had men me zum voorhoofd gemacht dat mijn vader voor drie jaar politisch veroordeeld worden is. Ik of vader. Nog, mijn vader ja. Ja, of nog vluchten ja En dat dus had men me zum voorhoofd gemaakt. En außerdem die ganze wetschaftliche lagen. Veel mensen in de Oostzone hadden het gevoel gekregen dat vluchten binnenkort niet meer mogelijk zou zijn. Het grootste deel van de vluchtelingen wordt zo gauw mogelijk uit Marienvelden en West-Berlijn weggewerkt. Om het halve uur vertrekken volgeladen autobussen naar het vliegveld Tempelhoof. En vandaag gaat dan het ene vliegtuig na het andere met vluchtelingen aan boord naar het westen, naar de Bondsrepubliek. Hier is de Radio Nieuwsdienst verzorgd door het ANP. Sinds onze uitzending van vanmiddag 1 uur zijn nog geen Russische schepen aangekomen in de wateren rondom Cuba. De Amerikaanse militaire blokkade van het eiland gaat zo dadelijk in. Het eerste schip dat uit de Sovjet-Unie wordt verwacht is de Polotavia. Een schip dat volgens luchtverkenningen is ingericht voor het vervoer van raketten. President de Gaulle van Frankrijk heeft de Nationale Defensieraad bijeengeroepen... om te beraadslagen over mogelijke maatregelen in verband met de crisis om Cuba. In Ankara is de Turkse regering bijeengekomen. Volgens niet-officiële berichten zijn de verloven van de Turkse troepen... langs de Russische grenzen ingetrokken. Op de NAVO-basis in Turkije zijn voorzorgsmaatregelen genomen... maar er is geen staat van paraatheid afgekondigd. De permanente raad van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie is vandaag voor de derde maal deze week in Parijs bijeengekomen. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft in New York zijn debat over Cuba hervat. De eerste anderhalf uur zal worden besteed aan de vertaling van een reden van de Russische voorzitter van de raad, de heer Zorin, in het Engels en het Frans. Dit was voor het ogenblik het nieuws over Cuba. Grapje van de inspeciënt. Hij moest een klokkenwinkel maken in de studio, want dan heb je geen last van bijgeluiden. Naast de klokken die altijd wel in een hoorspelstudio aanwezig waren, mixt hij er ook de centrale omroepklok, de zogenaamde AVRO-klok, bij, die in iedere studio doorgeprikt kon worden. In het tweede item slaat de inspeciënt werkelijk aan het componeren met slaande klokken. De hoorspelkern is voor de VPRO geproduceerd door Peter Tenuil.